Met het Venezuela zegt dat de VS op meerdere plekken in het land... ...aanvallen heeft uitgevoerd. De regering spreekt van aanvallen in drie deelstaten. Onder meer in hoofdstad Caracas waar de ontploffingen te horen... ...en het geluid van laagvliegende helikopters. President Maduro heeft een noodtoestand uitgeroepen... ...en stelt dat de VS achter de aanvallen zit. Volgens Amerikaanse media bevestigen anonieme overheidsbronnen... ...dat de VS achter de aanvallen zit. President Trump heeft alleen nog zelf niet gereageerd. De afgelopen maanden stuurde hij steeds meer troepen richting Venezuela. Trump wil zo de druk op president Maduro opvoeren. Hij zegt dat er te veel drugs gesmokkeld wordt richting de VS. Het winterse weer leidt vanochtend tot problemen in het verkeer. Nog tot het einde van de ochtend geldt code oranje in Noord- en Zuid-Holland... ...maar ook Utrecht, Gelderland en Brabant vanwege sneeuwval. Daardoor kan het glad zijn op de weg. Schiphol heeft ook opnieuw te maken met uitval van honderden vluchten... ...en flinke vertragingen door het weer. Gisteren moesten er ook veel vluchten worden geannuleerd. Tanken wordt de komende jaren een stuk duurder. Nu het nieuwe jaar is ingegaan, is de benzineprijs al met zo'n 5 cent gestegen. Maar volgens analisten is het daarmee nog niet gedaan. Er geldt nu nog een korting van zo'n 18 tot 19 cent op de accijns. Maar het is niet zeker dat de politiek die maatregel ook volgend jaar doorzet. Sowieso komt er in 2028 een nieuwe Europese heffing bij... Volgens een analist van ING is een prijs van 2,50 euro per liter in de toekomst niet ondenkbaar. Het weer op veel plekken regen of sneeuw. In het westen, midden en zuiden kan 5 tot 10 centimeter vallen. En daardoor kan het glad zijn op de weg. De KMI waarschuwt nog de hele dag voor gladheid. Later ook af en toe zon en het is 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Hij geeft iedereen een hand. En dat is natuurlijk keurig, de burgemeester, die iedereen een prettig, gezond en gelukkig nieuwjaar neemt Absoluut, nee, dat is heel duidelijk. Nogmaals, ik sta hier naast Janjaap de Kloet. Oh, nu doen we de groeten. Ik krijg de groeten van Hans. Groeten terug. Oké, dankjewel, dankjewel. En het is best heel druk aan het worden hier. Ja, wordt het druk? Hans? Ja, ik zie de hele gemeenteraad is natuurlijk. Alle raadsleden en wethouders en natuurlijk de burgemeester, die zijn er allemaal, die zijn steentjes hier van de KNRM. KNRM, ja. Ja, en van, dat hebben we hier rekenen boogbijen, komt Zandvoort. Leuk. van de wonersclub Club. Zandvoort en van de roter in Zandvoort maar nou, zijn hele... ja dat geloof ik graag een hoop club zijn er hè? Hey, als jij ja. Jaap, Jan Jaap in de, in, de, in, de, in de buurt hebt, dan kun je misschien vragen wat zijn belangrijkste doel is in 2026 voor Zandvoort? Ja Jan Jaap wat is het het, het, het, het belangrijkste doel voor Zandvoort in 2026? Uh, vooral een hele goede gemeenteraad kiezen ja dat is ...en belangrijk. alle grote ontwikkelprojecten in deze mooie gemeente van harte ondersteunen. Oké. Okay. En, en moet ik natuurlijk uh, Jan-Jaap steunen. Ja, dat moet eigenlijk elke dag. <laughs> <laughs> dat, doe ik, dat doen we elke dag. Ja, ik zou zelfs op mijn stem als die ergens bij stond, maar dat is denk ik niet het geval. Ja, je kan niet op mijn stem, hè? Nee, dat, dat, is, dat, jammer, dat he? is jammer, hè? Jammer, hè Jan-Jaap? Ja, heel jammer. Um...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 Semble un peu fâché.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 nou, dan uh, gaan we zo luisteren naar de nieuwjaarspiet. ben, ben ik het goed te horen, lieve mensen. Heel mooi. het uh, poikers, heel hartelijk welkom bij deze receptie vanavond. En ik begin uh, dat u een welgemeend, fantastisch 2026 moet lezen. wensen. En dat u er allemaal bent. Heel hartelijk welkom. En met name dank ook weer aan de organisatie. Phyllis um, Kok, Hilde Jansen, Jante Otto en natuurlijk Bent Zonneveld. Apart van. Dat jullie hier zijn. Allemaal leuk in het verleden. Uh, en natuurlijk ook de studenten van het NDO Airport College, die ons altijd uh, bij dit soort evenementen ondersteunen. Dank dat jullie er zijn en dat jullie ons weer helpen.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 Mensen, vooral dat je er bent. Uh, Lieve mensen, dit is de laatste speech uh, die ik uh, op dit moment schreef. Op, uh, in deze collegeperiode en deze raadsperiode. Ja en, en ik doe dat uh, niet zonder de gemeenteraad heel hartelijk te bedanken voor de samenwerking in de afgelopen vier jaar. Constructieve wijze waarop we dat met elkaar hebben kunnen doen. En de resultaten die we bereikt dus En natuurlijk ook veel dank aan het college. Lars.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 En gelukkig is het ons bespaard gebleven. Maar de mensen die dag en dag uit voor ons staan, verdienen ons respect en niet onze agressie. Dus dank aan de politie, dank aan de brandweer... dank aan de ambulance en Barstarré heeft zelf in een of op een uit uh, in het ziekenhuis. Die weet wat het betekent. Um, maar ook heel veel dank in het jongerenwerk... die met een fantastisch voetbaltoernooi voor -zo gezorgd hebben... dat heel veel jeugd uh, in Zandvoort een goede dag had... En ik weet zeker dat de minister zal voor, voor een belangrijk deel te danken is van het werk wat zij doen. Dus dank haar. <lacht> En Lieve mensen, dan ook een klein dat gisteren natuurlijk toch ons kwam: dat de nieuwjaarsdag helaas voor de tweede keer niet door mocht gaan. Ik was zelf een beetje opgelicht. ik had mij voorgenomen voor het eerste keer mee te doen. Um, maar wat een de teleurstelling voor iedereen die. Wel, uh, althans wel de mee kunnen de uh, maar met name ook voor de vele gewilligers in de organisatie dat voor de tweede op blijft is afgelassen. Dus heel verdrietig en we gaan er gewoon vanuit dat volgend jaar het weer weer eh, doorgaat. Lieve mensen, op 30 januari trappen wij het jubileum af om te vieren dat wij als Stansvoort 200 jaar bestaan als padplaats. En natuurlijk bestaan we als dorp al veel en veel lang. Maar dankzij het inzicht van vijf mensen die toen vooruit durfden te denken... ...staan we nu hier als trotse inwoners van wat we echt meenemen... ...de allerleukste en de mooiste plaats in het land en misschien wel van de hele wereld. Um, dus het valt met het nieuwe huis. Nog we uh, leven het hier het beste is, het is natuurlijk altijd een moeilijke tijd. Nieuws vanuit de hele wereld en vanuit ons eigen land...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 Investeer in elkaar. Van elkaar bespreken... wat de ander nodig heeft. Of je in schaduw ingeving. Ook als het gaat om mensen die wat verder van je afstaan, Als je er niet tegen status op social media, zoek juist mensen op met een andere achtergrond en ga het aan. Want wie weet zijn juist zij wel degene die beter weten wat het is om te overleven in moeilijke omstandigheden dan wij allemaal. Denk er van uzelf na ook in uw sociale omgeving... met spoorbaarheid... en ik vraag u om echt het uit... Te aan te gaan... want dat is de essentie van wehebberheid. Lieve mensen... bij Zankvoort was het nog niets liever... dan kijken naar de zee. We hebben zelfs op onze middenboudervaar... een beeld... een tafgekeld op de krisse staan... dat deze levenswijze... op de meestelijke wijze... het um, Maar één ding... als je naar de zee kijkt...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 En zelfs de culturen van de naat. De zongort is de kont strand, zegt een Duitse toerist uit het woordgebied. En dat kost. Ons de is van velen, van de Amsterdammers, die hier komen uitdaging heen, van de influencers, die gebruiken van de op het Zuidlands, van de Kuitzer, op het Noordstrand. En van de vele internationale bezoekers van streetcard. Een ogenblik. een ogenblik, de andere kant op, is belangrijk. Dat zal bijvoorbeeld ook voor kunst en cultuur.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 Kijk naar het succes van zo'n soort art. Of naar de nieuwe pre festival Vloed tijdens Hemelvaart. En kijk naar de culturele trio soort Museum in en het theater in Ook Over een maand opent de gekocht met een programmering die klinkt als een klok. En ik ben ongelooflijk trots en blij dat onze inwoner Neel Moyerly met haar achtergrond en Kees van Amstel zich verbonden hebben als ambassadeur. De blauw is de huiskamer. Van is de huiskamer van onze verenigingen. Een organisatie zoals Cluster. de Bibliotheek. En dan het Zandvoorts Museum. Want dat heeft iedereen ongelooflijk veel werk gezet om te kunnen verhuizen naar het HBMZ. Ik kijk naar de Street Art Zandvoort. Wat een festival. Het pikkelt en het stuurt. En ik vind het altijd mooi als we weer boven krijgen als de mente van mensen die aanstoot nemen aan kunstwerken die duidelijk doodgesteld worden.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 Zaken worden snel als overlast die horen bij gewoonte en dracht van jongeren. Natuurlijk doe je geen opdracht om met op te doen, hoe kom je te misdragen? Maar jongeren worden het verheugen op te zoeken. Jongeren mogen en moeten af en toe op het weg vullen. Lees het vloer van Keer Smit in het Haarmstadgat, heel psycholoog uit het Zij is heel helder dat we te beschermend zijn in de richting van onze jongeren. Te weinig ruimte steden voor hun ontwikkeling. Ze verwoord het mogelijk. Het is niet altijd en nooit van het pad afgezien geweest. Juist buiten de paden gebeuren spannend studeren. En ik ben het daar mee eens. Ook als dat soms leidt tot ergens. Ik ben trots op het werk van onze jongeren. Brengen. Dat is onplustend. Ik heb ze net al genoemd. Ze snappen onze jongeren. Ze geven een belangrijke rol. Dat jongeren het niet afgeleiden. Wat lager wordt dat voorkomen. In plaats van jongeren over één plan te scheren. Laten we zorgen dat zij met vallen in de omstandigheden straks trotsen en de onderwoners van onze gemeente worden. Beste mensen, u verwacht nog getwijfeld dat het een boelstaat uit in de Griefteling daarnaast. Nietzij Er wordt een nieuw kabinet vervoerd. En wij zitten ondertussen met een dubbel revolutionair kabinet. En die weer. Maar de wereld staat in de land. En ons land staat stil. En wij willen taaddag, we willen oplossingen, we willen duidelijkheid. Partijen stappen uit een kabinet alsof ze je, je laatste schoolliefde uitmaakt. Ze laten het land als ze in een puin En ik hoop dan echt ook dat we snel in Den Haag een stabiel kabinet van partijen hebben die Nederland neutraal zijn. Want dat is echt nodig, want het gaat nu niet goed. Wethouder R heeft enorm te hoog gelopen tegen de PTW-verhoging de meer. Wat echt heel schadelijk is voor ons worden. En wij willen dat behouden in onderzoek. En dat is nu te lang, veel en veel te lang. Het wordt als onmogelijk. We kunnen geen steen de andere stapelen zonder een onderzoek te doen naar natuur, stikstof of wat dan ook weer. We leven in een repelvoerwoud. De wethouder dat doet, heeft dat in het huisdagwoord prachtig verwoord. We zijn gezellig gemaakt in een papieren werkelijkheid, zijn. En aan het einde van deze maand. ...moet er een, een, ver, een ontzettend geerakkoord leggen. En ik zeg, alsjeblieft, haal Nederland... ...en dus ook Zandvoort van het zondsen. En deze mensen ook bij ons politiek door... ...over 5,5 dagen gaan wij naar de stem dus voor de uit. Het er valt bij Zandvoort echt te kiezen. En ik vraag, informeer u goed... ...en laat u niet de eerste meteen door stemming maken... ...en op bijvoorbeeld de social media. U kent de uitrekeningen, als dat het te mooi klinkt om waar te zien...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 En Fransier, en voor het grootste deel van de Randstad en voor misschien wel heel Nederland en verder. Keer uw rug dus niet naar dat achterland, steek de hand uit naar de bezoekers, dat elke keer op strakheid reist. En dus wees niet bang voor verandering. Beste mensen, ik zei het al, wel even moeilijk te kijken, maar ik koester ondertussen de bijzondere momenten en ontmoetingen die ik mag hebben en die mij een zeer positief stem. Ik was een paar dagen te leven met mijn gezin in Parijs. En daar ontmoet ik een mom en zijn naam is Mark Boer. Hij komt uit Haar en hij is onder andere de uitvinder van de buurendag. Het is een bijzonder positief mens die zijn leven in het tekenstel van positiviteit en verbinding. Zoek hem op in de of van je stoel. Zijn boos van, ondanks alles, ondanks alles, moet er ruimte zijn voor hoop. Hoop is volgens je pas in een tijd waarin je vaak op negatieve zilverenstelte van zilveren, aandacht zilveren, zet. Ook op ons aan elkaar door. En zijn call to action: zet steken over elk negatief gebied minstens in post Dus mijn oproep, laten we de positieve kracht overheersen. Laten we de negatieve tijd, die vaak overheerst op social media verslaan, door alleen maar mooie berichten te plaatsen over alle lastige dingen in onze gemeenschap. Op deze app, in deze ruimte, is al vaak gesproken over gedraagzamerheid.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 We wonen en leven hier allemaal naast elkaar. En of je nou in Zandvoort geboren bent, of gaat een oorlogsgebied hier een veilige plek hebt gevonden? Je bent er één van ons. In Zandvoort maakt het niet uit van wie je houdt, waar je vandaan komt en wat je belooft. In Zandvoort steken wij s'avonds de menorah. De ja, mensen, die doen daar als burgemeester ook houden. En dus ja, we hangen ook de regen op en we zien er op zondagochtend in de kerk... De zandkort Zandvoort samen achter de duinen. en ook al is het makkelijker om je zit naar de zee te staan, ik vraag me kost om om te draaien. De wereld is echt groter dan ons dorp. 2026 wordt een bijzonder jaar en ik graag het in de toaster, blijft het aardig gesprek gezien naar elkaar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 Dus dat is natuurlijk heel vervelend. Uh, ja, we gaan nog maar een plaatje draaien. En daarna uh, gaan we weer, even, weer bellen. Ja, ik heb uh, uh, Gerard Koch. Die natuurlijk ook ja, overleden he, is. Ja, Ook overleden, ja zeker. Ja, en het is weer voorbij, die mooie zon. Ja, dat, uh, dat zeker. Dat is wel duidelijk. Ja, ja het, komt, het komt weer niet voorbij. <tied>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 Die zomer die begon zo lang in mij. Ah je dacht dat er geen einde aan kon komen, maar goed je weet, is heel die zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven.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 We werden weken lang verwelkt, maar aan alles komt er net, nu zit ik met een dia in de regen hier. is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo lang in mij, Hij je dacht dat er geen einde aan kon komen. Oh, je weet, is heel die zomer al weer lang wordt weg. Herst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 Oh, you fail, it's here, it's over, I'll be long for back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 ja, hij zit er maar ah, tussendoor. Oh. Uh, dat nummer dateert dus al van 1973.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 een mooie aanloop ook naar de Ja, En dan gaan we het jaar door met allerlei activiteiten. En uh, waar, waar wordt het boek uh, aan gegeven? Waar is dat? Nou, het boek wordt uitgeschreven door de gemeente. Maar we laten het, het is eigenlijk maar op één plek te krijgen en dat is in het Zandvoortsmuseum. Gewoon één centrale plek. Dus daar kun je straks het boek krijgen. Het zal nu echt niet duur zijn. Het gaat gewoon voor de kostprijs weg.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 Wat oh, toch moeten ruilig, hè? Ik hoor het al. Ja, volgende keer, volgend jaar. Oké. Okay. Hey, okay. uh, wat zullen we doen? Heb jij nog iemand bij je microfoon of zeg je van nou dat uh, gaan we zo weer nou, doen? Ik denk, we moeten nog een keer even. De, de burgemeester willen wel even wat vragen over zijn speech. Oké, okay, ja prima. En, uh, maar dat zal dan. Uh, ja, prima. Dus we uh, bel je over tien ja, minuten nog even.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 Yeah. Last car to pass, here I go ...draaiden we, omdat uh, helaas op 23 juli afgelopen jaar... ...is George Kooijmans, de medeoprichter van de uh, Eering, ...medeoprichter met de de Schertsen, overleden helaas. We hebben weer contact met uh, Ger. Hey, waar, waar, waar, ja Hans, ik zit hier uh, apart in de kamer met uh, de burgemeester. Oké, okay, heel goed. En Ben Zonneveld, dus uh, ja, we hebben even de rust om uh, wat, wat vragen te stellen over... Nou, perfect, helemaal top.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 Osje Osborne, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk de liedzanger geweest van Black Sabbath. Hè? Dat is jouw ja. favoriete ja. band. Ja. En um, ja, dat hij problemen. heeft daarna een solo carrière gehad. Ja. Meer dan 100 miljoen platen verkocht, hè, die Osje ja. Osborne. En hij heeft een, een show gehad en... Um... <laughs>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 Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.